8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Hoge concentraties radioactiviteit gemeten rond Fukushima. Nikkei-index zakt ver weg en nog drie Nederlanders in Japan vermist. De situatie rond de kerncentrale Fukushima 1 lijkt steeds gevaarlijker te worden. Er zijn hoge concentraties radioactiviteit gemeten...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 Gisteravond laat, Nederlandse tijd, was in Fukushima een nieuwe explosie in de tweede reactor. In een andere reactor was brand die is mogelijk ontstaan door een waterstofexplosie. De brand zou inmiddels zijn geblust. Intussen wordt geprobeerd om de kernreactoren met zeewater te koelen. De koersen op de effectenbeurs in Japan zijn voor de tweede achtereenvolgende dag scherp gedaald. De Nikkei-index stond op het dieptepunt vandaag 15% lager en sloot uiteindelijk op een verlies van 10,5%. De nieuwe koersdalingen waren onder meer het gevolg van de crisis rond de kerncentrale. Gisteren sloot de Nikkei-index al met een verlies van 6,2 procent. De beurs staat onder de 9000 punten, het laagste niveau sinds september. Vooral de aandelen van bedrijven die met kernenergie te maken hebben daalden flink. De Japanse centrale bank steekt 44 miljard euro extra in de geldmarkt. Gisteren werd al besloten om 157 miljard euro in de economie te pompen.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 Het is lastig om contact te leggen met mensen in het noordoosten van Japan. Veel communicatiemiddelen werken sinds vrijdag niet meer in het rampgebied. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat ziekenhuizen meer gaan concurreren op prijs en prestatie. Daarom wordt vanaf volgend jaar het systeem van vaste prijzen losgelaten. Ziekenhuizen en verzekeraars moeten dan samen onderhandelen over de prijs van een behandeling. Voor zeldzame en ingewikkelde ingrepen geldt dat niet. De minister denkt dat de kwaliteit van de ziekenhuiszorg door het nieuwe systeem zal verbeteren en dat de bureaucratie vermindert. Verzekeraars vinden de ingangsdatum van 1 januari te vroeg. Ze zeggen dat er meer tijd nodig is om het nieuwe systeem in te voeren. Staatssecretaris Bleker van Landbouw is bereid om de aanpak van de MKZ-crisis tien jaar geleden te laten onderzoeken. In met het Oog op morgen zei hij dat hij niet zelf het initiatief neemt, maar dat hij een onderzoek zal laten doen als de getroffen boeren erom vragen, met name die uit Kootwijkerbroek. Voorwaarde is wel dat de boeren de uitkomsten van zo'n onderzoek zullen accepteren. De uitbraak van mond en klauwzeer werd tien jaar geleden aangepakt... met het ruimen van de veestapel op meer dan 2500 bedrijven. Vooral boeren op de Veluwe waren het daar niet mee eens... en hadden veel kritiek op de communicatie met de verantwoordelijke autoriteiten. De Woonbond is er teleurgesteld over dat minister Opstelte het wetsvoorstel voor woningverbetering van tafel heeft geveegd. De huurdersvereniging gaat er in een brief aan de Tweede Kamer op aandringen om het voorstel van het vorige kabinet te handhaven. Het wetsvoorstel over woningverbetering kwam erop neer dat een huurder een opknapplan voor zijn woning kan inleveren bij de verhuurder. De verhuurder moet dat uitvoeren, maar mag dan ook meer huur vragen. Opstelte ziet dat niet zitten. Volgens hem leidt het tot te veel regels.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 De begrafenis van Buckles op Arlington is voor de VS het moment om alle militairen uit de Eerste Wereldoorlog te eren. President Obama heeft bepaald dat vandaag op overheidsgebouwen de vlag half stok hangt. Voor zover bekend zijn er nu wereldwijd nog twee veteranen van de Eerste Wereldoorlog in leven. Het weer, vanochtend veel bewolking, maar vanuit het zuiden breed geleidelijk op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt vanmiddag maximaal 10 graden op de wadden en plaatselijk 17 graden in het zuiden. Morgen verandert er weinig. In het zuiden wordt het dan wel iets minder warm. De dagen daarna is het droog en wordt het iets minder zacht. AMWB Verkeersinformatie met 45 files en een dikke 150 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste van die files staan op de gebruikelijke plekken richting de grote steden in de Randstad... Maar op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Waardenburg en Kerkdrielstad 4 kilometer en is de rechterrijstrook dicht. Ten noorden van Bergen-op-Zoom op de N259, de weg tussen Bergen-op-Zoom en Dinterloord. Daar is de weg in beide richtingen dicht tussen Halster en Steenbergen. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen.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 Kijk ook op GITP.nl en ontdek waar bewegingsruimte zit voor talentontwikkeling. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Goedemorgen. Het gaat helemaal niet goed in de kerncentrale van Fukushima. Na een nieuwe explosie vandaag neemt de radioactiviteit sterk toe. Deskundige Wim Turkenburg is hier en legt het zo uit. En dan regent het gelukkig nog niet. Maar de wind staat wel verkeerd. Tokio krijgt nu ook met de straling te maken. Bij reactor 2 van kerncentrale Fukushima ja. um, is een explosie geweest. Het gaat om de kerncentrale Fukushima 1. Het zijn er twee, maar het is bij nummer 1. Um, Internationaal atoomagentschap bericht dat er behoorlijk wat radioactieve stoffen vrijkomen. Wij gaan naar onze correspondent Joan Veldkamp in Tokio. Joan, um, wij begrijpen dat de wind naar het zuiden staat. Dat dat dus slecht nieuws is, ook voor de hoofdstad. Welke laatste informatie heb jij? Nou, ik heb dus eigenlijk de informatie dat... Um het minder ernstig is dan, uh... ja, hoe moet ik het nou uitleggen? Er wordt een groot alarm door iedereen geslagen, maar als je goed naar de televisie kijkt en er is nu permanent updates, dan is er voor Tokio gewoon nog geen gevaar. Alleen nu is de grote paniek uitgebroken, terecht ook. En je ziet dus dat alle Nederlanders of alle buitenlanders zoveel mogelijk worden geëvacueerd, vooral moeders met kinderen. Uh, je ziet dus dat alle vluchten nu vol lopen en ook veel Japanners vragen zich af, moet ik niet weggaan? Maar goed, ik leef in een, of dit is een stad met uh, 13 miljoen inwoners minimaal, dus hoe moet je die mensen allemaal wegkrijgen? Dat kan ook praktisch helemaal niet. Maar kortom, er is wel iets verschrikkelijks gebeurd en het is allemaal heel verschrikkelijk, maar het is in Tokio nog niet levensgevaarlijk, verre van zelfs. Meneer Teukenburg, u zit hier bij ons in de studio, klopt dat inderdaad? Is er voor Tokio nog geen gevaar? Nou, nee, niet, niet, niet, zeker niet levensbedreigend. Dus als ik in Tokio nu zou zitten, zou ik rustig daar blijven zitten... en inderdaad airconditioning uitdoen, uh, maar wel in binnen het huis blijven. Ja. Um, Joan, uh, autoriteiten doen het dus nog rustig aan... Uh, maar je merkt het dus wel duidelijk onder de bevolking dat, dat, er, uh, dat er iets aan de hand is. Ja, iedereen is gewoon heel erg down. Je moet je voorstellen dat mensen helemaal niet meer weten waar ze aan toe zijn... En je krijgt zo'n stortvloed van informatie over je heen de hele dag. En het is allemaal niet positief. Ik bedoel, uh, nee, het, het gaat alleen maar slechter. En mensen zitten toch ook wel heel erg vast en, en, en, en zijn heel erg onzeker. Heel erg onzeker. Ja, maar worden overheid en, media, overheid en media dan niet meer geloofd? Jawel, maar er komt zoveel informatie en het een volgt het ander op. En Je hebt net het ene tot je genomen of er is alweer een nieuwe ontwikkeling op alle fronten. En uh, ja, dat maakt mensen vertwijfeld. En, en, en dus weet niemand meer wat hij moet doen. Een heleboel mensen zijn ook blij dat ze wel kunnen werken, want dat, zit, dat verzet de zinnen een beetje. Uh, maar veel jongeren vragen zich af, moet ik nu niet vertrekken, moet ik niet weg? Ja. Krijg je ook berichten over voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen als inwoner van Tokio, mocht het nodig zijn? Nee, gek genoeg niet. En ook ambassades komen daar niet mee, Dat begrijp ik dan ook niks van. Maar een van mijn Duitse collega's heeft er bijvoorbeeld bij de Duitse ambassade op aangedrongen die nota bene en stralingsdeskundigen aan boord hebben. Of ze nu eindelijk eens een keertje een goede voorlichting willen geven aan iemand. Dat gaan ze vanmiddag doen om vier uur. Um, maar ja het, ja, het is bij mij een beetje onbegrijpelijk waarom ambassades niet assertiever reageren. Alleen de ambassade van uh, Italië schijnt geloof ik twee keer per dag een mailtje naar zijn. Uh, uh, naar, naar de Italianen te okay. ja. En de Franse ambassade heeft het advies gegeven om binnen te blijven in Tokio. Uh, uh, hoe is het eigenlijk met jou, Joan? Blijf jij in Tokio? Nee, wij moeten weg. Dus, gaat het, uh, ga je het land uit? Ja, ja wij gaan het land uit. De collega Zwart is al weg... en er wordt voor mij nu een ticket uh, geregeld. En uh, op zich is dat heel verstandig besluit... maar het is ook best pijnlijk om mensen hier zo achter te laten. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Joan? Veldkamp. Dank dat je nog even een verslag wilde doen vanuit Tokio. Nou, Wim Turkenburg, natuurkundige en atoomfysicus aan de Universiteit Utrecht. U hoorde hem net al even en hij vertelde eerder deze uitzending al over de situatie in uh, de kerncentrale. Daar waar een derde explosie is geweest, dus eerder vandaag. En die was duidelijk anders. Hè. Dat was uh, in het reactorvat, waardoor er opeens heel veel radioactiviteit is, is vrijgekomen. U ziet al te schudden. Nou, het was niet in helemaal. het reactorvat althans zoals wij dat nu begrijpen. Het was uh, wel in het reactor H. Dus heel dicht bij het vat. Ja, uh, dit was gevaarlijker dan de vorige twee. Ja, want dat reactorhuis, dat wil je nou juist... De containment wordt het ook genoemd op zijn Engels... dat wil je juist heel erg intact houden. Dat is een hele dikke stalen uh, wand. En dat moet vooral goed uh, blijven functioneren. En het lijkt alsof daar de bol nu uh, mis is gegaan. En dat er dus inderdaad radioactieve stoffen permanent weglekken... of uh, uitgebraakt worden. En die komen ook in de omgeving terecht. En het laatste bericht wat wij horen, dat is van de IAEA, dat er dus zeer hoge stralingsdoses uh, zijn zodat ook werknemers eigenlijk niet meer met fatsoen daar zouden kunnen werken. En het laatste bericht wat ik heb gehoord is... dat die ook het advies krijgen om nu de centrale te verlaten. Mm, dat is een hele dat bijzondere situatie. Betekent... Krijgen we dan de situatie dat men de handen aftrekt van deze reactor? dat als dit waar is, dat laatste bericht, dan lijkt dat zo. Want dat betekent dat men op een gegeven moment... als er problemen zijn met zeg maar, het onderwater zetten van de kern... dat het ook niet meer kan. Dan betekent dat het natuurlijk ook droog komt te staan. Dat betekent een totale meltdown. Dat betekent dus ook de kans dat hij door de vloer heen zakt. En Dat betekent ja, een risico, een groot risico. Dat kan een dag duren voordat hij door het betonnen laag heen uh, ja, brandt. Zeg maar. Mm -hmm. maar er zullen er ook kleine explosies uh, plaatsvinden. Dan heb je dus een kans dat er veel radioactiviteit... Uh, binnen een dag naar buiten komt. Dit klinkt toch als Tsjernobyl, moet ik? Uh, bekennen. Dit uh, gaat nu heel sterk richting Tsjernobyl. Uh, uh, hoewel bij Tschernobyl was er een kernexplosie, waarbij er in één klap heel veel radioactiviteit de lucht in werd geslingerd, ook heel hoog. Hier gaat het veel geleidelijker. En krijg je dus ook dat die radioactiviteit dicht bij de grond naar buiten komt. En dat betekent als er een wolk wegdrijft... dan zit die wolk ook dicht bij de grond. Ja, want dus... U zei eerder in het vorige uur dat het feit dat in Chernobyl... de, de, ja, de radioactiviteit de lucht in werd geëxplodeerd. Laat ik ja. maar even zeggen dat dat eigenlijk ook wel een voordeel had. Dat had ook een zeker voordeel. Daarmee werd wel een veel groter gebied zeg maar, bestraald of besmet. Eh, inclusief wij hier in Nederland eh, in lichte mate. Maar eh, in het gebied zelf... Hoewel dat daar ook zeer ernstig was, is daardoor minder stof terechtgekomen. Als je die explosie niet hebt, dan krijg je dus dat die neerslag daar ter plekke zal plaatsvinden. Dat betekent dus dat de mensen die nu geëvacueerd zijn... dat kun je nu al wel zeggen, binnen een straal van 10, 20 kilometer... waarschijnlijk ook voor maanden niet meer terug kunnen komen. En eigenlijk zou je willen dat mensen ook, ik zou zeggen... tot een kilometer of 80 nu geëvacueerd worden, 50 kilometer. Maar dat is denk ik niet verantwoord. Dus het advies is op dit moment binnenshuis blijven... Ramen sluiten, airconditioning uit. Zorgen dat er geen lucht in je huis komt. Dat er geen ja. radioactieve stoffen die naar buiten komen. ook op jou zelf terechtkomen. En um, kun je die centrale daar dan alleen laten? U zegt wel, uh, het wordt dan ontruimd uh, misschien. En laat je het dan maar de grond in branden? Nou oh ja, als je daar wel uh, bij blijft. dan heb je eigenlijk binnen een paar uur een zodanige dosis opgelopen. lijkt het uh, als, als de berichten kloppen die, die wij hier krijgen. dat je dan uh, als werknemer aan stralingsziekte. Aan, aan onderdoor gaat. Dus ja, je kunt er wel blijven, maar dan ben je na een dag niet meer levend. Ja. Dit is wel het uh, zwarte scenario waar mensen bang voor waren he? in Japan. Dit is inderdaad het zwarte scenario waar ik een paar dagen geleden bang voor was. Ik had toen gehoopt dat we toen het ergste achter de rug hadden. Dit was het meest zwarte scenario en dat lijkt zich nu te gaan vertrekken. Hoe kan het dat dit toch ontstaat? Is, is het zo oncontroleerbaar op een gegeven moment, zo'n zo kerncentrale? Uh, ja, uh, er zijn veel meer uh, risico's, veel meer... Uh, zeg maar technische installaties die falen in dit soort van noodsituaties... dan we van tevoren kunnen voorspellen. We hebben daar eigenlijk geen ervaring mee. Want dan is het toch niet goed over nagedacht, hè? zo lijkt het. Want aardbevingsbestendig was hij, de centrale... maar het gaat hem dus om de koeling en de stroom. Uh, uh, wat wij nu merken is dat de bijgebouwen dat die, uh, grote kwetsbaarheid hebben... En dat geldt vooral ook voor oudere centrales. Dat betekent ook een bezinning op alle centrales wat dat betreft. Hoe kwetsbaar is een kernreactor door de kwetsbaarheid van de gebouwtjes eromheen? Niet de reactorketten zelf, nee. maar alles wat er omheen zit. Wat je in, in, in Japan ziet is dat daar dus door de tsunami, waar men zich wel op had voorbereid, maar met een hoogte van een golf van ongeveer 5 tot 6 meter, ja, dat het een golf werd van 10 meter. Waardoor zeg maar, de noodkoelvoorziening of de noodstroomvoorziening onklaar is geraakt ja. en men in grote problemen is gekomen. En zijn dominostenen omgevallen. Ja, men heeft zich op, dit, met dit risico had men geen rekening gehouden. Nog even voor de duidelijkheid, meneer Teukenburg, voor de mensen die nu pas inschakelen. Um, u zegt, uh, het is belangrijk dat binnen een straal van 80 kilometer mensen nu geëvacueerd worden. En op zich hebben de mensen, hoeven de mensen in Tokio bijvoorbeeld, in de hoofdstad, waar ook veel Nederlanders zitten, zich geen zorgen te maken. Voorlopig. Dat is 250 kilometer verder weg. Ik heb eerder gezegd: als ik daar zou zijn, zou ik daar blijven zitten. Uh, dat, dat, dat klopt. En die 80 kilometer, dat uh, is van belang waar de wind vandaan komt. Als die wind richting Tokio drijft, is dat ernstig. Uh, ik hoorde vanochtend dat die ook richting de zee uh, drijft. Dus dat het in die zin nog relatief uh, mee gaat. Dan gaat het uh, in ieder geval van het eiland af en niet naar ja. de hoofdstad toe. Ja. En dan de berichtgeving. We hoorden Jones zeggen, echt, echt alarmerend is het niet... wat de Japanse media uh, nu berichten... Ja, wat, wat kunt u daarover zeggen? En over dat energiebedrijf, want die houdt ja, het misschien ook wel een beetje bewust. Ja, de eigenaar van, dit, van deze reactor en ook van deze centrale, dat is Tepco. Dat, uh, er zijn eerder problemen geweest met reactoren. En het is bekend dat Tepco, laat me maar zeggen, sussende mededeling doet. Uh, en dus niet het achterste van zijn tong uh, laat zien. Dus het blijkt altijd wat erger te zijn dan wat ze officieel zeggen. Dat is de ervaring de afgelopen zeg maar, 10, 20 jaar met dit bedrijf. Uh, Wim Turkenburg, hartelijk dank voor dit moment. U blijft nog even hier als ze zich nog ontwikkelingen voordoen. En daar lijkt het dus wel op in Japan. Wij gaan ook nog eventjes naar Joris van der Kerkhof. Want die houdt zich vanochtend in verband met de situatie in Japan... bezig met de vragen over de tsunami, de gevolgen van een tsunami. Hoe ver kun je die beperken? Hij heeft een deskundige bij zich um, in Markenesse. Wat voor vragen heb jij nog, Joris? Heel veel vragen, maar we zaten voornamelijk in stilte naar, naar jullie te luisteren. Naar wat er dan nu uh, aan de hand is. En te bedenken ook met uh, meneer Van Vledder van uh, de TU Delft... maar ook van Arcades ingenieursbureau hier op kantoor uh, in Nessen. van als er die aangekondigde nieuwe... Uh, aardbeving er nog zou komen. Kijk het nu naar een uh, model van uh, die gaat nu lopen van de tsunami van, de, van, van afgelopen vrijdag. Dan zie je hoe die vanuit Japan uh, uh, alle kanten de oceaan ingaat. Maar als er uh, een, een nieuwe aardbeving uh, zou komen, dan uh, wat gebeurt er dan? Is daar, want die is aangekondigd, maar is daar iets van te zeggen? Wat er dan gebeurt? Komt er dan zeker zo'n golf? Een tsunami door een aardbeving kan alleen ontstaan... als die aardbeving een verticale beweging van de zeebodem heeft... waardoor er een, een kolom water wordt opgetild... die het begin is van de tsunami-golf. Dus niet elke aardbeving geeft automatisch een tsunami. Om daar toch achter te komen, moet je meten eh, ter plaatse. Dus je moet eh, allerlei boeien in de omgeving hebben... en ook vlakbij de kust... Je, dan zie je dus of dit tsunami echt ontstaat. Ja. Nou, u, u hebt hier ook het waarschuwingssysteem uh, uh, op de computer staan... waar dan al die uh, plekken staan waar, waar, waar er gewaarschuwd uh, kan worden. Alleen ja, als die beving nou heel dicht in de buurt van de kust is... Ja, dan is er geen enkele ruimte om, uh, om, om nog te vluchten. Dan kunt u met uw modellen alle kanten op, maar dan is er geen ruimte om te vluchten. Nee, dan moet je vertrouwen op uh, veilige plekken in de kustzone. Dus zodra het alarm afgaat van een tsunami. moet je als de wiedeweer zorgen dat je een veilige plek vindt. En dat is of een stevig gebouw. of een uh, heuvel of een terp of zoiets. Ja, en die, zijn dat, die, die waren er nu niet, of althans niet voldoende. Maar er zijn wel uh, modellen ook. Uh, waarvan uh, duidelijk is dat je zo'n terp van het materiaal wat daar is. gewoon kunt maken. Ja, er zijn uh, ideeën geweest uh, om uh, met lokale materialen... met name in de minder ontwikkelde gebieden... om met lokale materialen met afval veilige plekken te maken... dus terpen op te werpen. heeft wel wat ruimtebeslag, maar is een relatief goedkope oplossing. In stedelijke bebouwing, met name zoals in Japan moet je zorgen dat er stevige gebouwen zijn... met een stevige fundering en stevige kolommen. Maar dan ook weer zo dat de muren van de begaande grond... makkelijk worden weggespoeld, zodat het water eronder door gaat... en niet wordt tegengehouden en weer opstuwing geeft en nog meer ellende. Nou, dit bedenkt u Mark Nesse. Dit hebben ze vast ook in uh, Japan uh, bedacht. Maar voor de mensen die er nu last van hebben... Uh, komen in ieder geval dit soort plannen voor, voor Terpen uh, te laat. Straks ook aandacht voor Noord-Afrika. Ons weblog uit Egypte hoort u. En we bellen met de directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Hij is in Tunesië aan de grens met Libië. Het vluchtelingenkamp daar. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi. Er staat nu zo'n 190 kilometer aan files. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Rijswijk en het knooppunt Ippenburg twee kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstok is dicht. En de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Daar is het ook op verschillende plekken file rijden tussen knooppunt Eemnes en Utrecht. De N244, dat is de provinciale weg vanuit Alkmaar richting Zaanstad. Uh, daar staat tussen Alkmaar en Westgrafdijk zeven kilometer file. Dat is zeg zo'n typische omrijdersfile vanwege die lange file eerder vanochtend op de A9 richting Amstelveen. Dan op de N259 ten noorden van Bergen-op-Zoom. Dat is de weg tussen Bergen-op-Zoom en Dinteloort. Die is tussen Halster en Steenberg in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Uiteraard blijven we u de hele ochtend op de hoogte houden over het nieuws uit Japan. Zo komt bijvoorbeeld het bericht binnen uit Rusland van onze correspondent Kiesja Hekster dat ook daar wat verhoogde straling is gemeten. Wij wij gaan contact met haar opnemen en u hoort haar later in de uitzending. Er is ook ander nieuws. Laten we Libië vooral niet vergeten. Kees Bredeveld, directeur van het Nederlands Rode Kruis, is momenteel in Tunesië. Hij heeft gisteren een vluchtelingenkamp bezocht bij de grens met Libië. Meneer Bredeveld, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u daar gezien? Hoeveel mensen bijvoorbeeld verblijven er in dat vluchtelingenkamp? 17.000. Zo, dat is een, een flink aantal. Op een klein postzegeltje. Ja, en wat heeft u aangetroffen verder? Wat heeft u gezien? Nou ja, dit is indrukwekkend uh, en hartverscheurend. Die mensen zijn allemaal gevlucht. Uh, wij nemen aan, we, we horen dat ook wel van ze, maar je kan natuurlijk niet iedereen spreken... dat dat is omdat ze bang waren voor de oorlog. Het is wel opvallend dat het alleen maar uh, arbeiders uit Libië uh, zijn... Maar dat heeft ook wel een verklaring, omdat de Libiërs meestal ook familie in Tunesië hebben. En daar makkelijker heen gaan dan natuurlijk mensen die vanuit Ghana of vanuit Bangladesh komen. En hoe zijn de omstandigheden? <laughs> nou, ja, je kan wel zeggen beroerd. Ze slapen met veel mannen in een tent. Het zijn voornamelijk mannen. Er zijn heel weinig vrouwen bij. Veel mannen in een tent. Die tenten staan dicht op elkaar. En omdat het nog maar net aan de gang is, dat kamp... ...loopt de, het management van het kamp ook nog niet echt. Dus mensen moeten echt in hele lange rijen staan om eten te kunnen krijgen... ...en dat is toch wel een heel vreselijk gezicht. Meneer Bredeveld, waar willen die mannen naartoe en, en hoe komen ze daar weg? De bedoeling is dat ze zo snel mogelijk terug naar hun eigen land gaan... Uh, dat werkt voor een deel van hen goed, maar bijvoorbeeld voor de mensen uit Bangladesh uh, veel minder. En de mensen uit Ghana, dat zijn er ook zoveel, dat het moeilijk is om ze allemaal in hele korte tijd weer terug te krijgen. Ja, um, dat is dus een probleem. Dus, dus ze zitten er ook nog wel even. Nou ja, dat is ook zo. En, en uh, er gaan we meer in het kamp dan eruit gaan, dus de groep wordt ook steeds groter. En dat zou best nog even kunnen duren. Wij hebben allerlei scenario's bedacht met elkaar. Uh, en, en één daarvan is dat het heel lang gaat duren. Ja. Wat kunt u doen daar, als Rode Kruis? Wij, kunnen, wij, wij hebben een vaste taak. De uh, Verenigde Naties, de UNHCR, die vangt ze op. Die zorgt dat er tenten zijn. En wij doen uh, de verzorging van die mensen. Dus we zorgen dat ze eten krijgen, schoon drinken... Uh, Sanitatie, Dus latrines die zijn ontzettend belangrijk. Er is een Nederlandse ploeg bezig daar ook uh, latrines te bouwen. En er komt er vandaag eentje aan om spullen uit te kunnen delen. Mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Nou, hoe gaat Tunesië hiermee om? Het land heeft natuurlijk net een omwenteling achter de rug. Of nou ja, achter de rug. De aanzet is er gegeven. Maar hij zit vol in, in een overgang. Kunnen ze dit aan? Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, dat is het hele goede nieuws wat ik hier ook heel erg nadrukkelijk ervaar. Um, er is zo'n positieve stemming in Tunesië. Eh, mensen zijn ongelooflijk hulpbereid. Het lijkt wel alsof ze een juk van zichzelf hebben afgegooid. En als je de kranten hier ook leest... de journalisten voelen zich vrij om van alles te schrijven. En het gaat doorlopend in de kranten ook over het opbouwen van de nieuwe orde. Goed. Hartelijk dank. Uh, Sterkte u met uw werk daar, meneer Brederveld. U komt vandaag geloof ik al terug naar Nederland. Kees Brederveld, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Momenteel nog in Tunesië.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 Ik zit in mijn koffietentje, in het centrum van Alexandrië te schrijven. Maar dat valt niet mee als een tafeltje verderop luidruchtig gediscussieerd wordt. Het leger voert onze eisen te langzaam uit. Het is een samenswering. Ze werken vast samen met de partij van Mubarak, roept een hipmeisje boos. Het leger zou vervangen moeten worden door een gekozen regering. Ze discussieert met een jonge mensenrechtenactivist. Hij reageert rustig. Ach, lieverd, het leger is onze grootste steun. We moeten juist geen ruzie met ze maken. We Hebben ze nodig voor onze eigen veiligheid. De wond in zijn gezicht, veroorzaakt door een rubberen kogel, is bijna geheeld. Veiligheid? Het hippemeisje reageert fel. Dat kun je niet menen. Knokploegen bevolken de straten. Ontvoeringen en overvallen zijn aan de orde van de dag. De situatie kan niet slechter. Ik schuif mijn laptop opzij en meng me in de discussie. Een gekozen volksvertegenwoordiging zal het op den duur overnemen... Maar op dit moment moet één organisatie onze veiligheid garanderen. We kunnen ons niet nog meer tweespalt veroorloven. Het is duidelijk. Het is onrustig in Egypte. Dertig jaar lang hebben we in een paranoïde samenleving geleefd... en dat heeft ons gezond verstand vergiftigd. Ik merk zelf bijvoorbeeld dat ik moeite heb met mensen... die grote beslissingen moeten nemen. Ik wantrouw ze. Het duurde 18 dagen voor de Hoge Raad van het leger Mubarak afzetten. Daardoor vertrouwen veel Egyptenaren het leger niet meer... Daar komt bij dat ze de grondwet maar op een paar punten aanpassen. Wij willen een nieuwe, een heel nieuwe constitutie die past bij deze tijd. En gezien die ambities zijn de paar aanpassingen van het leger een grote teleurstelling. De grote vraag is natuurlijk, wie herschrijft de grondwet? Moeten we eerst een nieuwe president kiezen, onder de oude wet? En hem een nieuwe laten schrijven? Eentje die hem zelf op het lijf is geschreven? Of moeten we eerst een nieuwe grondwet laten schrijven door het leger? En zijn we dan in beide gevallen niet onbewust bezig een nieuwe dictator te creëren? 19 maart mogen we stemmen over de aanpassingen van de grondwet. Ik stem tegen. Een bijdrage was dat van Hussein Al-Shafi op weblogs.nos.nl. Kunt u al zijn bijdrage terugluisteren. U kunt er ook op reageren. En we doen het natuurlijk om ja, een vinger aan de pols te houden in Egypte na de revolutie. Zo dadelijk meer over Japan. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Klaar voor het nieuwe pinnen? Neem Office Basis van Ziggo Zakelijk met pin en chip. Nu pin en chip voor slechts 8,95 per maand. Kijk op ziggozakelijk.nl. Wiebe, leg jij onze luisteraartjes eens even uit waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegrijide spaarzintjes kunnen als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk.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 Er komt veel straling vrij bij de Japanse kerncentrale. En staatssecretaris Bleker wil de MKZ-crisis laten onderzoeken. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Dorold Meegens. De situatie rond de kerncentrale Fukushima 1 lijkt steeds gevaarlijker te worden. Er zijn hoge concentraties radioactiviteit gemeten. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om 400 millisievert uh, radioactieve straling per uur. Zegt energiedeskundige Turkenburg. Dat is dus 400 keer meer dan een normaal mens in een jaar extra zou mogen krijgen. En het is er ook 8 keer meer dan een radiologisch werker. Dus een werknemer daar ter plekke per jaar zou mogen krijgen. Dus dat betekent dat eigenlijk ook radiologische werkers... daar op dit moment aan zeer zware belastingen worden blootgesteld. Dat is een onwerkzame situatie. Het gebied van 20 kilometer rond de centrale is geëvacueerd... en tot 30 kilometer van de centrale moeten mensen vervolgens binnen blijven. Ook in Tokio, 300 kilometer verderop, is een verhoogde radioactiviteit gemeten... maar dat is volgens de autoriteiten niet gevaarlijk voor de gezondheid. Gisteravond laat, Nederlandse tijd, was in uh, Fukushima een nieuwe explosie. In de tweede reactor, in een andere reactor, was brand. Die is mogelijk ontstaan door een waterstof-explosie. Die brand zou inmiddels zijn geblust. De Japanse premier Kan heeft intussen scherpe kritiek geuit op het bedrijf dat de kerncentrale beheert. Volgens Kan wordt hij onvoldoende op de hoogte gehouden. En voor journalisten wordt de situatie steeds lastiger, zegt correspondent Wouter Zwart. De snelwegen zijn grotendeels afgesloten voor, uh, voor hulpgoederen. Nou, daar konden wij dan toevallig wel overheen. En wij hadden daardoor, vanwege die vergunning die we hadden, het geluk dat wij nog bij uh, tankstations voor hulpgoederen konden tanken. Maar collega's van ons, van de Britse uh, en ook uh, collega's van de Nederlandse televisie, die, uh, die staan momenteel langs een snelweg zonder benzine. En dat is in het geval van dit soort ja, mogelijke problemen, is dat, uh, vinden wij uh, een, uh, een uh, zorgwekkende situatie. De NOS heeft besloten om zijn verslaggevers uit Japan weg te halen. Behalve Wouter Zwart verlaat ook correspondent Joan Veldkamp het land. Wij gaan het land uit. De collega Zwart is al weg en er wordt voor mij nu een ticket geregeld. En op zich is dat een heel verstandig besluit, maar het is ook best pijnlijk om mensen hier zo achter te laten. Staatssecretaris Bleker van Landbouw wil de aanpak van de MKZ-crisis tien jaar geleden laten onderzoeken. Maar, zo zei hij in Met het Oog op Morgen, dat doet hij alleen als de getroffen boeren erom vragen. Met name de boeren uit Kootwijkerbroek. Ik ben bereid om, om een, een, een onderzoekspoging te wagen. Eh, onder de voorwaarde dat men zich daar ook eh, achter wil stellen vanuit Kootwijkerbroek en men ook uiteindelijk zich wil verbinden aan de uitkomst. Voorwaarde is wel dus dat de boeren inderdaad die uitkomst zullen accepteren. Tien jaar geleden werd op ruim 2500 bedrijven de veestapel afgemaakt... na de uitbraak van Montclausier. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat ziekenhuizen... meer gaan concurreren op prijs en prestatie... en daarom wordt vanaf volgend jaar het systeem van vaste prijzen losgelaten. Ziekenhuizen en verzekeraars moeten dan samen gaan onderhandelen... over de prijs van een behandeling. Voor zeldzame en ingewikkelde ingrepen geldt dat dan niet. Schippers vertelt wat er mis is met de huidige situatie. Je ziet nu dat sommige ziekenhuizen bepaalde operaties heel weinig doen... omdat er gewoon weinig patiënten zijn. Dat betekent dat artsen te weinig routine opdoen. Maar het betekent ook dat vaak dure apparatuur heel weinig wordt gebruikt. Verzekeraars vinden 1 januari te vroeg. Ze zeggen dat er meer tijd nodig is om het nieuwe systeem in te voeren. En in Amerika, Arlington, Washington, daar wordt vandaag de laatste Amerikaanse veteraan... van de Eerste Wereldoorlog begraven. Frank Buckles overleed eind februari op 110-jarige leeftijd. Hij wilde in 1917 eh, graag naar het front in Frankrijk en moest daarvoor liegen over zijn leeftijd. Mijn sergeant said if you want to get into France in a hurry, you go into the ambulance corps. Ja, en dus werd de toen 16-jarige Buckles ambulancebestuurder voerde gewonde soldaten af uit de loopgraven. Na de wapenstilstand in 1918 begeleidde hij twee jaar lang Duitse krijgsgevangenen terug naar huis. Vanwege de begrafenis hangt in Amerika op alle overheidsgebouwen vandaag de vlag halfstok. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is in grote delen van het land bewolkt, maar in het zuiden zijn er al enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 8 graden en er staat een matige oostenwind. Vanochtend breidde de opklaring zich naar het noorden uit, zodat op steeds meer plekken de zon doorbreekt. Hierdoor kan de temperatuur lekker oplopen. Vanmiddag is het namelijk volop lente met zonnige perioden en temperaturen tussen 14 en 17 graden. Alleen in het noorden van het land blijft de temperatuur met 10 tot 12 graden iets achter. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 6 graden. De matige oostwind blijft doorwaaien, waardoor er geen mist zal ontstaan. Morgen is het opnieuw zonnig in het zuiden van het land en meer bewolkt in het noorden. Dit zien we ook terug aan de temperatuurverdeling, want het wordt morgen 8 graden in Friesland en 13 graden in Brabant. Donderdag is het bewolkt en gemiddeld 9 graden. Vrijdag kan er een beetje regen vallen, maar in het weekend keert de zon weer terug. ANWB-verkeersinformatie met 180 kilometer aan files. Bij Den Haag loopt het vast op de A4 in de richting van Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Rijswijk-Centrum staat er 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht. Eerder vanochtend gebeurde er een ongeluk op de A9 bij Alkmaar. Nou, daar is de file inmiddels zo goed als opgelost. Maar er staat wel echt zo'n typische omrijdersfile op de N244... de weg vanuit Alkmaar in de richting van Zaanstad. Tussen Alkmaar en Westgraafdijk is het aansluit over 7 kilometer. Ten noorden van Bergen-op-Zoom op de N259. Dat is de weg tussen Halsteren en Steenbergen. Die weg is daar in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De concurrent uitdagen is leuk. Jezelf uitdagen nog veel leuker. Bij Tele2 Zakelijk laten we zien dat het slimmer kan. Dat service geen afdeling is, maar een mentaliteit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 taken seriously. Goedemorgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De situatie in Tokio wordt steeds onzekerder... nu er weer een explosie is geweest in de Fukushima kerncentrale... waarbij gevaarlijke hoeveelheden radioactief materiaal zijn vrijgekomen. U hoorde daar al eerder over. Autoriteiten voorzien geen direct gevaar voor Tokio... maar steeds meer buitenlanders nemen de benen en vertrekken. Onze correspondent Joan Veldkamp probeerde nog uit te vinden... hoe de zeer gesloten Japanners zich nu voelen. In het metrostation midden in Tokio is het angstig stil vandaag. Het wil wat zeggen over de sfeer die er in Tokio hangt. Mensen zijn erg bezorgd over wat de dag ze gaat brengen. Er zijn problemen op alle gebieden. Er kan zomaar weer een aardbeving uitbreken, maar er kan ook een kerncentrale de lucht in vliegen. Beide stations hangen tv-schermen waarop het nieuws te zien is Onder andere de zoveelste explosie bij de Fukushima kerncentrale Die weliswaar 250 kilometer van Tokio ligt Maar waarbij weer radioactief materiaal is vrijgekomen Voorbijgangers stoppen om te kijken deze meneer is heel bezorgd. Als de reactor gaat uh, exploderen, dan lopen we allemaal gevaar hier. Het is de eerste keer dat we eigenlijk dit meemaken en we weten ook niet of de informatie die de autoriteiten verschaffen, of die helemaal waar is. Ik, ik ben al oud genoeg, zegt hij. En ik ga dood als ik dood ga. En ik heb niet het gevoel dat ik nu moet uh, vertrekken. Dit is een, een jonge vrouw met een heel schattig babytje in een, uh, in een kar. Wat vindt u van de situatie zoals hij nu is? Ze zegt, ik heb niet het gevoel dat ze het in de hand hebben. Dat ze genoeg maatregelen hebben getroffen om de gevolgen van de aardbeving op te vangen. Maar ik weet ook niet wat ik wel moet doen. Ik kom uit Aomori, dat is een van de noordelijke gebieden. En ja, we zijn heel erg bezorgd. Maar wat vind je van de zoveelste explosie in de kerncentrale? Het enige wat we kunnen doen is meer kleren dragen, onze huid goed beschermen en maar hopen hopen dat ze het onder controle krijgen. Super, ja. -ja de op straat is het niet alleen stil, maar in de supermarkten is ook bijna alles al verkocht. Mensen zijn aan het hamsteren en daar zie je toch dat mensen enorm bezorgd zijn. En dat ze zich op het ergste voorbereiden. Waar moet ik heen, zegt ze, want in Aomori is het ook slecht op dit moment. En we leven hier, we hebben ons werk hier. Uh, we zullen hier blijven. Misschien niet van harte, maar waar kunnen we heen waar het wel veilig is? De mensen die ik net interviewde waren een beetje schuchter. Ze hadden een glimlach op hun gezicht, ze waren aarzelend. Maar je voelde aan ze dat ze echt, echt bezorgd waren. En dat is ook de sfeer die er in de stad hangt. Een soort ingetogen bezorgdheid. Joan Veldkamp, onze correspondent in Tokio... die overigens ook op het punt staat de stad te verlaten. Want ook in Tokio zijn verhoogde waarden gemeten... zo begrijpen wij uh, van de New York Times. We praten verder over de situatie in Japan. Dat doen we met onze gast vanochtend, Wim Turkenburg. Uh, kernfysicus, energiedeskundige... hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Meneer Turkenburg, um, ingetogen bezorgdheid bij de bewoners van Tokio. Um, horen we in de reportage van Joan. In hoeverre moeten de mensen in de Japanse hoofdstad zich zich zorgen maken. Nou, wat ik begrijp is... inderdaad via de New York Times... dat het stralingsniveau... in Tokio zelf... dat is 250 kilometer van de centrale vandaan. Dat het 20 keer hoger is... dan normaal. Dat is nog steeds zeer laag. Uh, maar ja... ik kan me voorstellen dat je daar bezorgd over bent. Uh, ik kan me... Toch niet helemaal voorstellen dat het ramp zodanig groot is dat Tokio zwaar getroffen gaat worden. Maar daarover nadenkend, in het meest zwarte scenario, ik durf het haast niet uit te spreken, maar zouden er toch hele ernstige dingen kunnen gebeuren. Als... Waarom zouden er. Want wat we tot nu toe weten is dat er een explosie is geweest in Reactor 2 in Fukushima, um, bij de kerncentrale nummer 1. He, want laten we daar duidelijk over zijn. Dat is wat er gaan is op dit moment. Daar uh, komt straling bij vrij. Um, en u heeft aan, eerder aangegeven in onze uitzending... dat in principe die straling um, dicht in de omgeving van Fukushima neer zal dalen. Nou, dat het dicht bij de grond wegdrijft. En dan hangt het dus af van wat de stoffen zijn, of het meteen neerslaat... Uh, of dat het ook verder weg komt. En allerlei gassen zullen zeker ook verder weg uh, meegevoerd uh, worden door de wind. Ja. Langs, de, langs, langs de aarde, zou je kunnen zeggen. En dat was dus het verschil met Tsjernobyl, waar het zeer hoog in de lucht werd, uh, werd, ja. werd geblazen. Maar wat voor scenario's zijn er nog verder denkbaar? Als de, het bericht klopt, wat wij van de IAEA... Ja, dat is het meest gezaghebbende orgaan in de wereld op de atoomgebied. He, we de ja. zou je kunnen zeggen. Uh, en ook een voorstand, groot voorstander van kernenergie. Maar tegelijkertijd ook bewakend of alles goed uh, gaat. Nou, die hebben volgens onze berichten gezegd... dat het stralingsbelasting 400 millisievert bij de rand van de centrale is. Een werknemer zou daar zeg maar twee uur kunnen verblijven nu. En dan ontwikkelen zich stralingsziekten... Dus normaal gesproken moet hij binnen een uur, uh, binnen, binnen, binnen, zelfs binnen een half uur, moet hij weg zijn. Mm. Wat wij horen is dat er oorspronkelijk 800 werknemers daar zaten op de hele plant. Uh, dat daar nu bij deze centrale nog 50 mensen werkzaam zijn. Maar die stralingsbelasting die loopt zo hoog op dat ze eigenlijk weg zouden moeten. Dan laat je dus die centrale aan zijn lot over. Maar als je dat wel bij de tweede centrale doet... dan kun je dus afvragen wat betekent dat... voor de stralingsbelasting van de medewerkers... bij de eerste, bij de derde, bij de vierde... bij de vijfde, bij de zesde centrale. Als iedereen daar weg zou moeten... dan is dat dus buitengewoon gewoon ernstig. Ik zeg niet dat het, dat het, het geval is... Maar dat is dus nu voor mij het meest zwarte scenario. Want dan kan je niets meer controleren. Dan, dan, dan laat je het aan. Uh, ja, dan zul je voor een deel met remote uh, technieken moeten werken. Dat gebeurt voor een deel ook. De vraag is in hoeverre dat met die oude centrales op grote afstand kan. Uh, ik heb daar twijfels over. En dit zijn oude centrales, 35, 40 jaar oud. En in het meest zwarte scenario krijg je dus een, een disaster... waarbij je dus met zes kerncentrales het volledig misgaat. Maar even terug... naar Kernreactoren. K -kernreactoren. Ja. U heeft het over zes reactoren die in die centrale 1 van ja. Fukushima staan. Even, even terug naar uh, zeg maar de eerste explosie die daar plaatsvond. Dat was nog een opeenhoving van waterstof. Ja. Wat is er toen gebeurd? Wat is daar gaande? Want die reactoren, die overige vijf, die waren toch ook al gelijk uitgezet. Nou, er, waren, uh, zes, er zijn dus zes reactoren. Ja. Drie stonden al uh, die stonden uit. Al uit. Ja. En nummer 4 stond al heel lang uit. Maar uh, uitstaan betekent niet dat er zich geen warmte ontwikkelt. Uh, dus je moet er altijd voor zorgen dat de splijtstofstaven onder water blijven staan. Die stop je niet met een knop? Nee, nee. nee, nee zeker niet. En dat geldt ook voor zeg maar, centrales in nederland uh, En dat gaat dus om de splijtstof in de reactorkern zelf. Maar ook in de, om splijtstof die zich buiten de reactorkern bevindt. Oud oude slijtstofstaven, die sla je op in een waterbazin. En je moet er dus voor zorgen dat bazin vol water blijft staan. En lukt ze dat? Ja. Lukt het ze om ze om ze nat te houden, om ze koel te houden? Ja, dat weet ik niet. Uh, daar horen we eigenlijk niets over. We weten alleen, en dat was een verrassing voor mij... dat bij reactor 4 er een brand was uitgebroken... en dat dat wordt gecombineerd ook met een waterstof-explosie... Uh, bij uh, reactor nummer 4, dat was een totale verrassing voor mij. Dat zou betekenen dat ook bij reactor 4 de kern... Uh, zeg maar uh, voor een deel droog staat... en dat zich daar dus soortgelijk een verschijnsel ontwikkelen... als bij de eerste drie reactoren. Maar niet om daar nog meer paniek te veroorzaken... om, om, om het scenario nog zwarter te maken... Is het nu wachten op dat het ook misgaat in die twee overgebleven reactoren waar nog niks... Ik aan kan er is? geen zinnig woord over zeggen. Niet zeggen? Ik, uh, nee, ik kan er geen zinnig woord over, over zeggen. Nee. U heeft al veel verteld. Hartelijk dank, meneer Turkenburg. U blijft nog even hier, want de ontwikkelingen gaan daar ook verder in Japan. U kunt die trouwens ook live volgen via internet, via nos.nl. Daar is het live blog te volgen. En we proberen ook contact te krijgen met bijvoorbeeld Moskou. Want ook in Rusland zijn verhoogde concentraties gemeten. Vanochtend is, dan hebben we het over ander nieuws... een vliegtuig van de Nederlandse marine vertrokken... om vluchtelingen uit Noord-Afrika te controleren. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Eerst maar eens naar Dennis Mooi, Hoe is het eigenlijk op de weg, Dennis? Nou, het is onder het gemiddelde gebleven met 170 kilometer. Dat is nog wel druk, hoor. 45 files. Ik pik even de bijzonderheden eruit. Dat is de A1 richting Amsterdam. Tussen de afrit Gooimeer en Muiden, 4 kilometer. Er zijn twee rijden stroken dicht door een kapotte auto. En op de A2 Utrecht-Eindhoven heeft een kapotte auto gestaan. De weg is daar weer vrij, maar tussen het knooppunt Empel en sint michel Schersel staat nog wel drie kilometer file. Bij Den Haag op de A4 in de richting van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Den Haag-Zuid en Rijswijk Centrum staat drie kilometer. De ook is hier nog dicht. En Zo'n typische omrijders vielen op de N244, de provinciale weg van Alkmaar naar Edam. Omdat het zo druk is geweest vanochtend op de A9 vanwege dat ongeluk. Tussen Alkmaar en Westgraafdijk staat zeven kilometer. Ten noorden van Bergen-op-Zoom op de N259. Daar, staat, daar loopt het vast tussen Halster en Steenbergen. En de weg is daar in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Sinds het uitbreken van de revolutie in Tunesië is er geen controle meer... van de Tunesische autoriteiten op mensen die Noord-Afrika willen ontvluchten... om hun heil in Europa te zoeken. Dat is merkbaar op het kleine Italiaanse eilandje Lampedusa. De toegangspoort tot Europa. Dat wordt al wekenlang overspoeld met vluchtelingen. Italië heeft hulp gevraagd van andere landen... om deze buitengrens van Europa te bewaken. Ook Nederland doet daaraan mee. Vanochtend is een vliegtuig vertrokken naar Italië... met aan boord mensen van de Margeuse en de Kustwacht. Peter Verburg van de Kustwacht legt uit wat zij daar gaan doen. Uh, het gaat erom dat zij de situatie op zee in oogschouw nemen. Dat melden aan de walautoriteiten, zodat die kunnen uh, anticiperen op de opvang. En dat betekent mensen uit zee vissen? Nee, dat kan een vliegtuig niet. Uh, zij zullen de situatie doorgeven, zodat ze van de wal af daarheen uh, kunnen om de mensen op te vangen. En een tweede taak is dat ze afwerpbare vlotten bij zich hebben. Dus is er een scheepje in problemen, uh, dan kunnen zij die vlotten afwerpen. En zodoende ook een uh, ja, soort hulp verlenen. De situatie in Libië die verandert met de dag, soms nog sneller. Dat heeft ook gevolgen voor de vluchtelingen. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Er zijn heel veel Libiërs uiteindelijk al naar Tunesië gegaan. Vanuit Tunesië is er al een enorme stroom vluchtelingen. De situatie in Libië, ja, hoe zich dat zal ontwikkelen, is nog even afwachten. Maar dan zou het weer een stroom vluchtelingen tot gevolg kunnen hebben. Omdat het vliegtuig vol ligt met vlotte, met tassen, spullen, kan het niet in één keer doorvliegen naar het Italiaanse Pantelleria. Dus vliegt de kustwacht straks naar Clément Ferrand en Cagliari. En in het vliegtuig, de PHCGN, spreek ik met de gezagvoerder Kjeld Gundersen. Nou, dit is het, het waarnemingsstation. Daar hebben we er twee van. Die zijn nagenoeg hetzelfde. Eentje hiervoor en eentje hierachter. Er zit een bol raam in. De waarnemer, dat is iemand van Rijkswaterstaat of KLPD of wie maar mogen wezen... die zit op dit stoeltje, die kan een FLIR bedienen, een infrarood systeem, en die kan door middel van zijn hoofd zeg maar, in het raampje te brengen kan die echt naar beneden kijken. En hij is degene, zeker de man die hier achterin zit... die ons uh, voorin als vlieger aanstuurt welke kant we op moeten vliegen. Twee van dit soort stoelen met uh, een heel computersysteem voor zijn neus... zijn ingericht in het vliegtuig. Het is een heel smal vliegtuig. Je kan nog net langs zijn stoel uh, naar voren klimmen... Dit is eigenlijk de belangrijkste plek van het vliegtuig dus? Eigenlijk is dit de mission commander, ja, dus die is eigenlijk hoofdzakelijk uh, verantwoordelijk voor de hele missie. Ja. Het vliegedeelte dat is puur de vliegers, maar de missie is voor de mission commander en die zit op deze stoel. Ja. Um, dan is het een kwestie van naar beneden kijken, dan gebeurt daar misschien iets op zee. Daar, uh, daar gaat een, een vlot, een bootje misschien, mm -hmm. over vol vluchtelingen, even een, uh, een scenario. Wat kan je dan doen? Nou, wat we dan kunnen doen, we brengen ze sowieso in kaart. Wij hebben ze natuurlijk al ver van tevoren al gezien. Ja, daar hebben wij de systemen voor. Dan vliegen we eroverheen. We pinpointen hun locatie. En die locatie die geven we door. Afhankelijk van, we gaan eerst kijken wat daarop zit. Ja, we proberen een, een telling te doen, ongeveer, van hoeveel mensen. En dan geven we dat door aan de verschillende schepen, marineschepen die in de buurt zijn. Zodat ze kunnen worden opgebracht. En begeleid naar de eilanden. Of de, ja, in dit geval zijn de eilanden dichtbij om ze uiteindelijk op Italiaans grondgebied te, te zetten. Ja. Heeft u enig idee hoeveel mensen de u dan... Uh... Uh, ...uit de zee moet uh, vissen of uh, moet, moet lokaliseren in zee? Nou, daar kun je dus niks van zeggen. Het hangt erg van het weer af. We hebben, vorige week is het vrij slecht weer geweest met een enorme golfvlag. Dan varen er geen bootjes. Wordt het dan opeens wat rustiger... ...dan gaan ze massaal gaan ze eigenlijk weer varen. En dat, dat, dat varieert van hele kleine bootjes. En er is nu momenteel een tendens van hele, hele luxe jachten. Ja, motorjachten, zeiljachten. Dus tegenwoordig pakken ze eigenlijk alles om uiteindelijk maar de grens over te komen. Dus ja. daar wordt toch wel aan verdiend, denk ik. Ja, mensen smokkel. Dan nou, gaat het wel op lijk Gezagvoerder van het vliegtuig Kjeld Gundersen. Hij is nu onderweg naar Italië. En verslaggever Matthijs Holtrop sprak hem net voor vertrek. Praat er nog even over door met correspondent Bas Mesters. Die zit in Rome in Italië. Bas, hoe is het nu met die vluchtelingenstroom op het eiland Lampedusa? Ja, het is weer wat aan het toenemen. De laatste dag zijn er meer dan 500 mensen in ongeveer 10 bootjes aangekomen. Er zou ook sprake zijn van uh, 35 mensen die zouden zijn verdronken... maar dat is niet bevestigd. In totaal zijn er nu tot, uh, tot nu toe 9000 vluchtelingen aangekomen. Als je bedenkt dat er in het topjaar, 2, 3 jaar geleden... waren dat er 32.000 in een jaar, nu 9.000 in, uh, in 2,5 maand... En er ligt een groot passagierschip uh, voor de Italiaanse uh, uh, territoriale wateren. Uh, daar zitten 1800 mensen in. Dat is een schip dat gehuurd is door, de Maro door Marokkanen. En die hebben gevraagd om aan land te komen in Sicilië. Maar de, die toestemming krijgen ze niet. Ze zeggen dat ze gefourageerd willen worden. Maar het zou mogelijkerwijs... Uh, de Italiaanse overheid die vraagt zich af van... Uh, ja, wie zit er op het schip en waarom willen ze allemaal hierheen komen? Die Marokkanen, vooral Marokkanen en ook uh, Tunesiërs en een paar Libiërs op dat schip. Bas, we hoorden het in de reportage. De Nederlanders komen helpen. Hebben ze daar in Italië goede hoop op? Zal dat helpen? Nou ja, het is, alle hulp is welkom, maar wat de Italianen betreft... is dit natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Zij willen in essentie dat de vluchtelingen worden um, verdeeld over de EU-landen... en dat er veel meer extra geld komt voor de opvang en selectie van vluchtelingen. Gisteren was de president van de Europese Commissie Barroso in Rome... gaf samen met Berlusconi een persconferentie. Berlusconi was zeer lief voor hem, noemde hem een vriend... en hoopte dat uh, Europa in juni met een, uh, een, een algemeen plan van aankomt pak komt voor de vluchtelingenstroom. Ja, en het is me nog niet helemaal duidelijk. Voelt Italië zich dan toch eigenlijk in de steek gelaten? Ja, natuurlijk. Uh, Italië wil, wil dat, dit meteen, uh, de, dat Europa veel meer werkt... ...en dat dus die vluchtelingen worden doorgestroomd... Naar andere landen. En dat, uh, de meeste andere landen hebben daar absoluut uh, geen, geen zin in. in. Nee. Nederland niet, Duitsland niet. Duitsland heeft alles gezegd. Ja, in de tijd dat er in de Balkan veel uh, vluchtelingen waren... Toen, uh, toen kwam Italië ook niet om, uh, om te helpen. Hoewel Italië toen ook zijn eigen portie kreeg trouwens. In ieder geval een klein beetje verlichting voor de Italianen. De Nederlandse hulp is onderweg. Bas Mesters hoorde u vanuit Rome. Het is vijf minuten voor negen. Nog even naar Joris van der Kerkhof. Want Joris, het lijkt er toch op dat er bij de bouw van de kerncentrales in Japan... geen rekening is gehouden met een tsunami, hè? Nee, en daar uh, zegt hier Gerbert van Vletter, hier Mark Nesse... Uh, werkt voor Arcades en ook voor de TU Delft... zegt erover: van ja, dat, dat is misschien ook wel moeilijk... maar als je nu alles met alles uh, uh, optelt, hadden ze dat toch anders kunnen doen? Het probleem met die veiligheid van de kustgebouwen is... dat je moet bedenken hoe groot de golf is die aan land kan gaan. En in Japan heb je twee soorten golven. Eerst die van de tyfoons, de hurricanes... en bovenop nog de tsunamis. En het is heel moeilijk om van tevoren in te schatten... hoe hoog die golf is. Maar als je dat eenmaal weet... kun je daar je gebouwen op uh, afstemmen en veilig maken. En mogelijk is nu wat het tsunami betreft een onderschatting geweest... dat het toch erger is geworden in de praktijk... dan ze, waar ze van tevoren rekening mee hebben gehouden. Nou, daar in Japan zitten ook uh, vanvledders, die uh, zoeken dat ook allemaal uit. Maar blijkbaar uh, is er een financiële afweging gemaakt... Die, die dus anders is uitgevallen. Ja, dat is het uh, dilemma van alle veiligheidsmaatregelen. Ook in Nederland hebben dat hoe hoog moeten we de dijken maken. Maar dat heeft alles te maken met de waarde van het achterland... en het risico en de impact als er iets fout gaat. Dank u wel. Na negen uur in het Radio 1 Journaal gaan we bellen met Tokio... dat uh, te maken gaat krijgen met de problemen in de kerncentrale daar. Daar woedt brand en de radioactiviteit neemt daar sterk toe. De discussie over kernenergie in Europa brandt nog verder los. praten we over met onze correspondent in Brussel na negen uur. Morgen om zeven uur, meestergitarist Isa Elias. Luister naar Kunstof: Morgen van zeven tot acht, Isa Elias. Radio 1, het nieuws van alle kanten.